Ook. Mooie Lien. Ik heb je gisteren nog gebeld, maar je was zeker weer naar Rotterdam. Dienstplichtige wiggelaar Meltsin. Bent u in dienst geweest? Nee, ik ben afgekeurd. Oh, neemt u me niet kwalijk. Nee, waarom zou ik je dat kwalijk nemen? Mijn broer is in dienst geweest. En een paar vrienden natuurlijk. Ja, uh, natuurlijk. Dag, Maarten. Dag, meneer Wichelaar. Dag, meneer nou, nou, Asjes. Je wil iets vragen? Ja. Ik moet morgen mijn doctoraar opdoen. Kan ik daarvoor vrij krijgen? Of moet ik daarvoor een vakantiedag opnemen? Je kunt daarvoor vrij krijgen. Ja! <laughs> Geweldig! En de ochtend daarna mag je uitslapen. Meneer Koning. Ja? Als u hier naar binnen wilt gaan...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 Ik ga weer heel het werk...